12 uur, Boot, met het NOS-journaal. Door de zorg in Nederlandse verpleeghuizen anders te organiseren... kan het aantal patiënten met doorlichtwonden flink dalen. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Esther Meester-Berens... van de Universiteit Maastricht. Doorlichtwonden komen in Nederlandse verpleeghuizen... ruim twee keer vaker voor dan in Duitse, blijkt uit haar onderzoek. Dat komt omdat personeel in verpleeghuizen... minder aandacht voor doorlichtwonden hebben... als er een gespecialiseerde verpleegkundige in huis is. Die zou het personeel juist moeten trainen en opleiden...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 Het weer in het oosten is nog bewolkt en wat motregen vanuit het westen opklaringen. Vanmiddag droog en geregeld zon, het wordt zo'n 7 graden. Vanavond en vannacht regen en wind, aan zee stormachtig. Morgen droog en geregeld zon, dan wordt het 8 graden. Dit was het NOS Journaal. de Verkeersinformatie, de A27 richting Utrecht is weer open. Dat was lange tijd afgesloten na een ongeluk met de spookrijder vanochtend. Uh, de omrijders staan nog wel in de file helaas. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Eembrugge. 6 kilometer richting Amersfoort. Bij Amersfoort Noord 2 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam... is een ongeluk gebeurd bij afrit Rotterdam Centrum. De rechter rijstrook is dicht. Er staat 2 kilometer file. Je bent al een tijdje ziek. zelf vervelend. Je wilt graag weer werken. Alleen, dat lukt nog even niet. En je denkt...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 Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman. Goedemorgen. Zonder Margriet Vromans, maar wel hier een tafel. Twee financiële specialisten. Wouter Koolmees van D66 en Eddie van Heijm van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden ook eerder VVD-kamerlid Han ten Broeke aangekondigd... maar helaas, hij is ziek en mee wensen hem beterschap. We gaan het in deze uitzending hebben over geld. De banken, de bonussen, Europa en waarom de ene rijk is en de ander arm, kort samengevat. U kan ons ook zien op troskamerbreed.nl en op Politiek24. Nou, zoals altijd, beginnen we met de kranten... en hebben we op de eerste plaats een heel opmerkelijk verhaal... van Jan Hoedeman in de Volkskrant onder de kop. Uh, maar wie vertelt het? Anoushka. En dan gaat het over de Tweede Kamervoorzitter, Anoushka... Uh, van Miltenburg, van de VVD, die diep uh, weggezakt is in uh, uh, appreciatie bij de Kamer. Er zijn heel veel uh, fractievoorzitters die zeggen dat ze eigenlijk moet opstappen. En dan willen wij natuurlijk weten wie, maar dat doen ze allemaal anoniem. En dan gaan we eerst maar eens even kijken hoe dat gevoel bij een Kamervoorzitter zou kunnen aankomen. En dat vragen we aan uh, Frans Wijsglas, partijgenoot van mevrouw Van Miltenburg. Meneer Wijsglas, goedemorgen. Ja, en goedemorgen. Fractievoorzitters die anoniem zeggen dat hun eerste vrouw, in dit geval hun voorzitter, eigenlijk niet geschikt is mm -hmm. voor dat werk. Ja, ja u, u, u, u zet bijna een streep onder het woord anoniem. En ja, daar zet ik nog een streep bij. Uh, ik vind het, het nou, laat ik het op deze zaterdag nog uitdrukken, gewoon heel erg weinig ziek. Uh, en, en, en ja, beneden het niveau voeg ik er dan toch aan toe van, van fractievoorzitters, van Kamerleden in het algemeen. Maar zeker van fractievoorzitters, dat zijn de belangrijkste politici in ons land. Uh, om uh, anoniem in een krantenartikel uh, over een persoon, in dit geval uh, Kamervoorzitter van Miltenburg uh, hun mening te geven uh, ja, ik vind dat uh, ja, ik heb het gezegd, ik vind dat uh, niet de manier waarop je moet werken, ze hebben uh, voldoende gelegenheid als ze dat aan haarzelf willen zeggen uh, om dat in de vergaderingen van het presidium te doen, om dat te doen in een vergadering van fractievoorzitters met de Kamervoorzitter, die zijn er ook af en toe en uh, ja ik begrijp niet dat dat, dat, dat, dat dat zo gaat. En ik vind dat ook niet goed voor het aanzien van de politiek. Ja, u zegt, u begrijpt niet dat het zo gaat. Waarom denkt u dat het zo gaat? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik durf te zeggen dat, dat als, als, ja, het niet zo ouderlijk, maar in mijn tijd... Als er zoiets was, niet zozeer in de richting van de Kamervoorzitter... ja, acht fractievoorzitters die anoniem dat doen... ja, het zegt ook iets over het niveau van de fractievoorzitters. Het spijt me erg dat ik ja. dat zo hard moet oordelen. Ja, maar als uh, tegen u gezegd zou worden... als uh, voorzitter gekozen mm -hmm. door die fractievoorzitters ja. mede... Uh, dat u beter kan opstappen, ook al zetten ze hun ja. namen niet bij... dan is er toch maar één weg? Uh, als, als ik zo'n artikel zou hebben... En, en ik heb dat gelukkig in mijn tijd nooit gehad... Uh, dan zou ik uh, beginnen uh, de fractievoorzitters te vragen... met mij aan een tafel te gaan zitten en erover te praten... en uit hun eigen mond het verhaal te horen... en uh, ja, uh, dan na te gaan denken wat ik verder zou doen. Maar uh, dat hoef ik niet voor mevrouw van Miltenburg te doen, nee. natuurlijk. Nee, maar als zoiets uh, in de publiciteit komt... als je zoveel kritiek krijgt, anoniem, dan zegt u... dan is er toch wel reden om na te denken wat je verder gaat doen. ...om aanstaande dinsdag eh, als de Kamer weer begint eh, te zeggen... ...goedemorgen Halve, goedemorgen Bram, eh, en eh, we gaan weer aan de slag. Daar, daar moet toch wel even over gepraat worden, zegt mij. Ja, is hier sprake van een um, beschadiging of is dit vragen naar de bekende weg? Van u vragen naar de bekende weg? Ja. Dit, ja. Ja, eh, als, als, als er, over, over, er acht hoofdredacteuren over u zo'n artikel schrijven in dit journalistenblad, dan zegt u soms niet tegen uzelf: eh, Ik kom daar lekker uit. Nee. nee. Weet u wat ik dan zeg? Eh, eh, eh, dan kijkt u in de spiegel en dan zegt u: eh, Nou, zeg het maar. <laughs> nee, wat denkt u dat ik dan zeg? Ja, dan ben ik, ga ik in uw zielen roes. Ik denk dat u zegt, ik ga met die acht hoofdredacteuren praten, zoals ik uh, dat ook zo even zei. Ja, slim antwoord. Maar u weet wat ik zou zeggen. Dan zeg je namelijk, ik ga. Nou, uh, meneer Wijssel, uh, dus, dank u wel. Eén heel kort. Ja? Ik vind niet, dat, dat, vind ik, dat zou mijn eer te na zijn, en u ook. Ik ken u al lang om op basis van anonieme uitspraken... Hmm. Dat, dat is mijn, mijn hele punt. Goed, ik wens u een, een heel prettige dag voor u en al uw uitstrijd en, en wetenschap voor mevrouw romans. Ja, en uh, natuurlijk ook nog uw VVD-collega, Hand en Broek. Hè, daar hebben we alles gehad? Oh ja, dat zei u ook. Ja, dat hebben we inderdaad. Maar laten we niet uh, te lang bij alle uh, zieke mensen stilstaan en hopen dat ze snel beter worden. En succes aan de twee andere heren. Nou, hartelijk dank voor al deze mededelingen. Okay. Een fijne zaterdag. Dag. dag. Ja, en wij hebben natuurlijk mevrouw van Miltenburg ook uh, gebeld... om te vragen wat zij van dit alles vindt. Nou, zij heeft ook aan de Volkskrant al een reactie gegeven... Uh, namelijk uh, dat ze er verder uh, niet uh, op ingaat... omdat het kritiek binnen Kamers is. En zij wil ook niet bij ons reageren. Toch hebben wij hier twee Kamerleden aan tafel... Eddy van Heijem en Wouter Koolmees. Um, meneer van Heijem, zal ik de vraag eens wat sturend stellen? Is dit niet gewoon laf? Ik vind het ongepast... Ik ben het eigenlijk wel in grote lijnen eens met wat uh, Wijsglas daarover uh, zei. Uh, er kan kritiek zijn op het functioneren van de voorzitter. Nee, er uh, ook... kan kritiek zijn, er is kritiek. Er, er is kritiek. En er, een voorbeeld daarvan, uh, he, wordt ook, we worden er vaak aan herinnerd... de aanvaring die ook mijn fractieleider Siband Buma met haar had... over uh, op een gegeven moment dat ze partijdig zou zijn. Maar ik vind wel, dat is in volle openbaarheid gezegd en gewisseld. Daar kun je je tegen verdedigen. Ja, ik, ik, uh, ik heb niet zoveel op met dit soort acties... Ja. Denkt u dat uw eigen fractievoorzitter die ook uh, een aanvaring... u zegt het zelf al, heeft gehad met mevrouw van Miltenburg... tot die uh, anonieme uh, spokesman behoren van dit verhaal? Nee, ik verwacht dat niet. Uh, voor zover ik heb kunnen nagaan, is dat ook niet het geval. Uh, ik zal hem dat ook persoonlijk nog vragen, maar ik... Uh... Ik kan me dat niet voorstellen. Ook nogmaals, gelet op het feit dat wij ook niet gewend zijn... om dit soort dingen op deze manier te doen. Als er kritiek is, doen we dat in openbaarheid. Ik heb zelf ook een tijdje in het presidium uh, mogen functioneren. Ik vind dat dat ook de plek is waarop je het functioneren... van de voorzitter met elkaar bespreekt op het moment uh, dat er uh, kritiek is. of Wat er iets op aan te merken is. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Nee, Wouter Koolmees. Ja. Fijn dat u er bent. Dank u. Uw fractievoorzitter, zou die dat gezegd kunnen hebben? Ik heb geen idee. Wat ik wel weet is dat er een discussie is uh, al een tijdje. De, de heer Van Heem heeft het net over de aanvaring... tussen de heer Buma en de voorzitter. Maar ook uh, mijn fractievoorzitter heeft een keer een aanvaring gehad... Uh, met de voorzitter over... Uh, het ging toen over een miserig mannetje. De algemene politieke beschouwingen versus uh, zeggen, minister Asscher. Terwijl dus je zou moeten zeggen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En een miserig mannetje, wat was er ook alweer? Iemand zei dat. Geert hè? Wilders zei tegen uh, de heer Pechtold, uh, uh, uh, u bent een miserig mannetje. Ja, wat niet zo is, hè, geloof ik. Uh, zeker niet, nee. Ja. Ik ben zeer content met mijn fractievoorzitter. Maar uh, dat mocht dan wel en uh, wat niet mocht was uh, uh, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid minister Asscher noemen. Nee. Nou ja, dat, dat, heeft ook, dat is ook gewoon besproken in de plenaire zaal. En dat is denk ik ook de juiste manier om het, om het te bespreken. Ja, maar en goed, het het is, moet... het, het, er is natuurlijk allemaal een hoop gedoe in het kippenhok. Iedereen zit daar bijna 24 uur per dag bovenop elkaar. Uh, maar je zit wel in de Tweede Kamer als volksvertegenwoordiger. Dat is het toonbeeld van transparantie. En dan ga je dus uh, aan een krant zeggen... dat de voorzitter van uh, dat kippenhok eigenlijk ongeschikt is... en het beste kan opstappen. Ja, inderdaad, dat moet je vooral uh, binnen de kamers vertellen... nee dat moet je in de openbaarheid serieus. vertellen. Als je, nou, dat vindt. als je dat vindt. Wat ik, wat ik ongemakkelijk vind in deze discussie... als je uh, ontevreden bent over het functioneren van iemand... moet je dat niet op de radio of op televisie of in de kranten zetten. En daar heb je ook het presidium voor. Daar hebben we als Tweede Kamer een, een orgaan voor. Het presidium waar het functioneren van de Tweede Kamer wordt besproken. Dat is de, de juiste manier. Tegelijkertijd kun je gewoon niet ontkennen... dat in de, in de buitenwereld bekend is dat dit uh, speelt. Uh, het voorbeeld van de heer Buma. Ja, dat is het dubbele precies. In de, het is algemeen bekend dat het speelt. Namelijk dat zij heel veel kritiek krijgt. En dat heel veel Kamerleden, met name de voorzitter, mevrouw van Miltenburg... gewoon niet zo goed vinden. Maar tegelijkertijd is het ook uh, aan mevrouw Van Miltenburg om te laten zien uh, uh, uh, dat er kansen zijn om het, om het, om het uh, ja. te verbeteren. En ik vind ja. het wel zo netjes om dat ook bij het presidium en bij de voorzitter te leggen. Okay. Okay. Ze is leggen. Al gekozen. Ja. Ze is ja. gekozen door de Kamer. Ja. En ik vind ook, uh, ze doet het nu een jaar, daar zijn dingen fout gegaan. Ik vind dat er in een aantal opzichten ook dingen uh, verbeteren. Heeft u op haar gestemd eigenlijk? Uh, ja. Koolmees ook? Uh, ja. Oh. Zij moet blijven tot het eind van de rit, althans dat de Kamer zit. Ja, in het begin toch wel? Ja, en het dan, als, wel in ja maar goed, even, je kan, als, als vertrouwen op weg is, noem ja. maar op. Uh, en kijk, als er acht fractievoorzitters uh, op deze manier ja. hun onvrede laten blijken, dan. dan is er iets te bespreken. Daar ben ik met Wijsglas uh, eens. Ja. Uh, maar dat moet dan ook gewoon gebeuren en niet op deze manier. Oké, okay, nou, we gaan niet uh, verder in de uh, zout in de wond uh, gooien. Dan hebben we toch uh, nog een uh, ander verhaal waar ik even wil memoreren. Groot in de NRC. Um, met fractievoorzitter van de SP, Emiel Roemer. En misschien in dit verband is het toch wel aardig... om daarop aan te sluiten bij het volgende onderwerp. Mensen hebben weinig vertrouwen in de politiek. En dat zegt hij een beetje verzuchtend... want hij speelt niet echt een hoofdrol op dit moment... doet niet mee aan allerlei akkoorden. Um, is er reden voor uh, zo'n vaststelling in, uh, voor een politicus... om te zeggen dat mensen weinig vertrouwen hebben in de politiek? Nou, ik denk, waar de heer Robben wel gelijk heeft... is dat het afgelopen jaar uh, uh, heel lang niks is gebeurd. De, de, de hele besluitvorming heeft het natuurlijk bijna een half jaar stilgelegen. Omdat het kabinet uh, geen meerderheid had... In de, uh, in de beide Kamers van de, van de Staten-Generaal. En ik denk dat er nu, na het sluiten van het herfstakkoord, wel een meerderheid is om belangrijke hervormingen op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, misschien ook op de pensioenen, om die nu wel door te voeren. En ik denk dat dat wel heel goed is voor de toekomst van het land. Dus er is voor meneer Van Heijen wel reden om uh, uh, juist wel vertrouwen te hebben in de politiek. Dus Roemer, klets een beetje. Um, ik herken wel... Uh, ook in, he, bij werkbezoeken, de discussie met mensen op straat, in de supermarkt, mensen die je aanspreekt, wel dat mensen uh, sceptisch zijn over de politiek. Uh, en dat, of dat akkoord daar nou een trendbreuk in is, dat zal maar uh, moeten blijken. Daar Ik vind komt wel. Dat Waardoor Sorry? komt het dan? Dat mensen. Nou, het weten... heeft wel te maken natuurlijk ook met het feit dat we op Nederland natuurlijk een beetje aan het afgeleiden zijn. Uh, we waren altijd voorloper op tal van terreinen. Het gaat natuurlijk gewoon nog niet goed met de economie. Er zijn natuurlijk lichtpuntjes, maar de echte omslag is nog niet zichtbaar en zeker niet merkbaar. De werkloosheid neemt nog altijd toe. En mensen maken zich daar ook ongerust over. We gaan het misschien straks nog hebben over het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Zeker. Maar daar blijkt uit dat mensen gewoon ook echt somberder zijn over het perspectief. We zijn nog altijd gelukkig, heel gelukkig... maar in een aantal opzichten... Uh, ja, is, is de situatie natuurlijk niet uh, verbeterd? En men, dat rekent men de politiek wel aan. Ja. Is er reden om uh, vertrouwen in de politiek uh, te hebben ook uh, na komende dinsdag? Want, uh, uh, meneer Comis, u bent ook mede-ondertekenaar van een woonakkoord. wat voor uh, mensen heel belangrijk is. misschien dat u het zelfs in één zin nog kan uitleggen. Maar er is in ieder geval één querulant binnen dat woonakkoord, zou ik maar zeggen: Partij van de Arbeid, Eerste Kamerlid Adrie Duivenstein. en die vindt één onderdeel van dat akkoord. Akkoord. Niet uh, prettig. En dan gaat het vooral over die verhuurdersheffing. Wat uh, uiteindelijk uh, een last gaat worden voor huurders. Nou, als hij tegenstemt is dat akkoord, althans dat onderdeel, van tafel. Juicht u, nou ja, juicht u daartoe, is natuurlijk onzin. Want u heeft het zelf mede ondertekend. Ja. Wat vindt u, open vraag? Nou, uw eerste vraag was, wat was het woonakkoord ook alweer? Het woonakkoord was een afspraak tussen kabinetspartijen en... D66 ChristenUnie en SGP... over hervormingen aan zowel de huurkant als de koopkant van de, uh, van de woningmarkt. Ja, daar was u heel blij mee. Ja, en ik denk ook dat het heel goed gewerkt heeft. Want je ziet dat uh, de huizenmarkt langzaam aan het herstellen is... Ja. Mensen hebben wat meer vertrouwen in de huizenmarkt. Mensen hebben ook meer vertrouwen in die hypotheek naar het aftrek. Uh, je ziet tegelijkertijd ook dat uh, in het begin heel veel weerstand was... bij, uh, met name de woningbouwcorporaties. Maar dat er ook recent nog een akkoord is gesloten met EDES... de koepel van woningcorporaties, uh, over uh, die verhuurdersheffing. En ook over investeringen bijvoorbeeld in energiezuinige woningen. Ja, maar goed, er staat in dat akkoord ook dat die woningcorporaties 1,7 miljard... Uh, moeten gaan, uh, of die, die worden voor 1,7 miljard aangeslagen en dat gaat in de staatskas terug. Ja, dat klopt. En dat geld moet ergens vandaan komen. Ja, dat zeker. En dus van de huurder. Die zeker? En de, ja, dus gaan we hogere huren betalen? Dat is ook een, een bewuste keuze van het ja, beleid. Ja, ons... die duiven zijn tegen. Nou ja, als wij constateren dat de sociale huurwoningmarkt nu niet werkt. Als je kijkt naar een, een stad als Arnhem, uh, een wachtlijst van acht jaar. Amsterdam meer dan tien jaar. Dan zie je dat het, gewoon, uh, het huidige stelsel niet werkt. Daarom hebben we ook bijvoorbeeld uh, scheefwoners. Mensen met een hoog inkomen die een sociale huurwoning bezet ja. houden. dat die iets meer huur gaan betalen. Ja. Dat vind ik niet meer dan terecht. Maar dat betekent dus ook als je dan hogere huren vraagt dat mensen dat de woningcorporaties meer inkomsten binnenkrijgen ja. en die heffing van die 1,7 miljard in 2017 die kan volledig worden betaald door inderdaad die hogere huuropbrengsten ja. uh, en ik denk dat het heel goed is voor de werking van de woningmarkt omdat er nu ook eindelijk is extra gebouwd kan gaan worden door vol pensioenfondsen maar, het, het, het, kijk het grote punt is en daar heeft Adrie Duivesteijn groot gelijk in dat dat de woningcorporaties daarmee een soort belastingkantoortjes van het rijk zijn geworden want wat gebeurt er met de opbrengst van uh, die huurverhoging die kunnen niet worden geïnvesteerd niet in uh, Nieuwe woningen, niet de verbetering van de woningvoorraad en de kwaliteit. Maar die moeten worden afgedragen aan, aan het Rijk. Ja. En daardoor zijn al die corporaties in de regio's... Ik merk dat ook in mijn eigen omgeving. Die hebben de investeringen stilgezet. Die investeren Precies. niet meer. Niet in vernieuwing, niet in onderhoud. Ja. Die zijn er uh, gewoon tegen. En banen. En, ja, en, en Edes heeft weliswaar een akkoord getekend. Maar dat is maar. echt met de rug tegen de muur. Maar. En met ja, een aantal... Ja. Nee, maar ja. laatste nou, zin. Wat ik wel opvallend vind. kijk, Het CDA heeft natuurlijk in zijn eigen verkiezingsprogramma ook een... Nee, het uh, nou, CDA-verkiezingsprogramma is 1,4 miljard heffing van huurtoeslagen... bij een corporatie. Dat uh, heeft precies hetzelfde onjuist, effect. Onjuist. Nee, uh, wij hebben een, uh, uh, geen bedragen uh, noemen. Mensen horen helemaal gek uh, van. Mensen ik, ik, ik onthouden ik maar, het, maar één ding uh, uit dit gesprek. De huren gaan omhoog. En we hebben uh, in onze tegenbegroting ook voorstellen gedaan... om die verhuurdersheffing, uh, in ieder geval voor, voor zover we dat konden oplossen... Mm. naar beneden gaan, om die investeringen juist mogelijk te maken. En dat is helaas niet gebeurd met het herfstekort. Oké. Okay, Gaat, gaat CDA eigenlijk, voor zover u weet, meneer Van Heijen... Uh, in, het, in de Eerste Kamer uh, tegenstemmen? Ja, geloof ik, hè? Dat lijkt mij wel. Ik, ja. uh, okay, kijk, meneer, het is een afweging, uh, maar het uh, zou consequent zijn... met kritiek die ook in de Eerste Kamer uh, al heel lang op ja. uh, dit plan bestaat. Ja. En Colmeis, als uh, Duivestein uh, bij zijn principe blijft... en dat is op zich wel een van hem bekend kenmerk... Uh, wat dan? Als hij dus tegenstemt, dan is dat onderdeel van tafel. Wat betekent dat? En dan heeft het kabinet een groot probleem. Maar ik ga er nog steeds vanuit dat binnen de Partij van de Arbeid uh, dit wordt opgelost. Want we hebben natuurlijk wel een afspraak gemaakt met uh, die vijf partijen. Om die wordingmarkt nu echt een keer te hervormen. Ik denk ook dat het verstandig is om zekerheid te bieden zodat hmm. zowel de woningcorporaties als ook mensen die een huis willen kopen weten waar ze aan toe zijn. Want nog meer onzekerheid en onduidelijkheid alleen maar leidt tot uh, uh, ja, uh, het uitblijven van economisch herstel. Ja. Dus uh, ik hoop dat het en verwacht dat het intern bij de Partij van Arbeid wordt opgelost. Nou we zijn uh, met u benieuwd. Duivestein is natuurlijk wel een superspecialist op dit terrein. En als hij nee zegt dan moet je van flinke huizen komen. Om hem tot ja te krijgen, hè? dat weet u ook. Dat uh, ja. heb ik ook begrepen. Ja. Uh, Ervaringen in de Tweede Kamer ook met hem. Okay. Die ervaring heb ik niet ja. in de Nou, daar gaan we dan dinsdag uh, naar uh, kijken. We praten zo uh, uitgebreid met u verder. Maar we kijken zoals altijd eerst even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Politici zijn net mensen, dat wordt wel eens vergeten. Ligt natuurlijk ook een beetje aan de sector zelf. Maar zo rond de kerst is het goed te wijzen op de mens achter de politiek. Nou, het was heel leuk, het was ontzettend lief, lieve beesten, heel zacht. En, uh, je merkte wel dat het babytjes waren. Volgens mij dachten ze soms dat ik uh, hun ja. moeder was. Uh, maar het was heel indrukwekkend. Het is iets wat je, wat je niet ervaart normaal en uh, nou, geweldig. Ontroerend. Geert Wilders vertederd door een zeehondje. Zonder verblijfsvergunning, zonder papieren aangespoeld op het Nederlandse strand. Opgevangen in het asielzoekerscentrum van Leni het Hart. Zoekend naar warmte en geluk. Hoezo? De politiek is altijd hard. Oh, een enorm leeg gevoel. En ik heb daarna ook gewoon drie nachten niet meer geslapen. Ik bedoel, uh, het, het is je kindje. Het is je, ik bedoel, je bent met iets bezig. Er is in, in dat jaar ook zo verschrikkelijk veel tot stand gekomen. Een enorm leeg gevoel. Hebben wij ook wel eens na een kamerdebat. Maar dit gevoel is van Henk Krol. Dit gevoel gaat over pijn. Krol stond hoog in de peilingen, viel diep in een gat. Tijdens de donkere dagen voor de kerst komt het allemaal weer naar boven. Ik weet zeker dat ik een week lang niet eens het huis uit durfde... om boodschappen te doen. want ik Nee, echt niet. Uitgerangeerd, opzij gezet, afgebrand, gordijnen dicht en blikgroente eten. Opgang en ondergang. Het ligt in de politiek heel dicht bij elkaar komen we vanzelf weer bij het geblaf van alle dag. Eigenlijk staat onze regering als een soort kwispelend hondje vooraan... te blaffen. Ikke, ikke, ikke wil meedoen. Meedoen of mopperen langs de zijlijn. Ook daar gaat het vaak over in Den Haag. Het is alsof je jezelf voortdurend aankleedt als de beste brandweerman ter wereld. En als de fik uitbreekt, snel wegrijdt met je auto... en zegt, dat moet een andere brandweer eh, maar oplossen. Mali dus. Lekker veel zon, genoeg zand om kastelen te bouwen. Geen regen. Wel kamelen, maar dan heb je het ook wel gehaald. Het is daar nooit kerstmis. Iedereen daar staat elkaar naar het leven. Je stuurt niet je best bewapende mensen. Als je geen rekening meer houdt, dat er stevig geknokt gaan worden. Voorzitter, ik zeg tegen de regering... dit wordt geen kuifje in Afrika. Was er deze week nog discussie over fijnstof? Dat komt uit de auto dachten we. Maar nee hoor, het schijnt te zitten in het bos... tussen de bomen en de takken. Ik heb wat wetenschappelijke artikelen en daar staat in... dat houtkachels en open haard meer fijnstof uitstoten dan het verkeer. Dat is één. En twee, bos en park zijn een grote bron van fijnstof dreigde de politiek deze week op de stoel van de rechter te gaan zitten. Maar nee, het is hier geen Mali, Noord-Korea of de Congo. Toch fijn dat de minister-president daar nog even op wijst. We hebben in Nederland een rechtsstaat, uh, gelukkig. Dus het is niet zo dat ik als dictator kan zeggen... ik zet de rechter aan de kant. En dan nog trost kamerbreed shownieuws. Onno Hoes, VVD-burgemeester, kust iemand die mogelijk lid is van een andere partij. Het standpunt van het kabinet. Het lijkt mij dat het, uh, de heer Hoes vrij staat te zoenen met wie hij wil. En ik vond het antwoord wat Lodewijk Asscher daarover gaf. kan ik mij voor 100% in vinden. Vond ik een heel liberaal antwoord. Uh, dat iedereen zelf beslist met wie hij zoent. Tros Radio 1. Zeven minuten voor half twaalf en u luistert naar Tros Kamer met als gasten CDA-Kamerlid en financieel woordvoerder Eddie van Heijm. en D66-Kamerlid en ook financieel woordvoerder Wouter Koolmees. Um, laten we eerst eens even met, een, uh, met normale mensen beginnen... die daar last van schijnend hebben. Want uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... de Sociale Staat van Nederland... blijkt dat mensen uh, in Nederland er de afgelopen jaar somberder uh, op zijn geworden als het betreft over economische vooruitzichten. Hè? Koopkracht is gedaald. En vooral zelfstandigen zijn er fors op achteruit gegaan. Armoede is, uh, is toegenomen. Ook is het misschien om even een beeld te, te krijgen... of u weet wat er leeft onder de mensen. Uh, meneer Van Heijen, de bijstand voor een alleenstaande... hoe hoog is dat per maand? Uh, 800 euro. Koolmees? Voor mij met ook 700 zoveel, 750 ja, zo zou het dus moeten zijn waarschijnlijk. Laten we het op de 800 euro houden. Maar een alleenstaande krijgt 661,77 euro. En uh, hoe hoog is de AOW, meneer Van Heijden, per maand? Uh, die is iets meer. Um, dat zal ongeveer, uh, ongeveer 800 à 900 euro zijn. Kom eens. Iets meer, ja. 950. Nou, dat is binnen de tijd uh, overigens ook fout. Maar dat is inderdaad uh, iets meer. Dat is 1084 nou, euro. Nee. Maar goed, geeft wel een beetje aan dat u die bedragen ook niet zo kent. Omdat u ze namelijk niet kan voorstellen. Omdat u namelijk zelf ietsje meer verdient. Meneer van Heijm, kunt u zich voorstellen dat mensen gewoon geen geld hebben ja. in dit land? Nee, maar dat is ook zo. Ik vind het ook wel belangrijk dat je dat moet realiseren. Overigens ben ik afgelopen uh, vrijdag, dus een initiatief van de kerken in Zwolle om halfjaarlijks op bezoek te gaan bij minima. Dus mensen die uh, moeten rondkomen van weinig geld... om je inderdaad daar beter een voorstelling van te kunnen maken. Uh, belangrijk dat we dat soort dingen als Kamerlid ook, uh, ook blijven doen. Uh, want op zichzelf is het, uh, wat u zegt, uh, heel terecht. Uh, de afstand tot uh, uh, de mensen waar het om gaat... is in Den Haag, de vierkante kilometer van het Binnenhof, uh, af en toe heel groot. Ja, maar dan ja. zeggen die mensen tegen u, toer wat aan... Ja. ja, en daarvoor is het allerbelangrijkste dat, um, de economie, dat het perspectief op werk en inkomen voor mensen weer toeneemt. Uh, en natuurlijk moet er altijd een uh, goed sociaal vangnet zijn en blijven. zullen we ons ook voor inzetten. Ik maak me ook zorgen over wat er uh, allemaal gebeurt, met name voor chronisch zieken en gehandicapten uh, op dit moment. Als je kijkt naar het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... dan zeggen zij ook met name die groep mensen... die een combinatie te maken heeft met een combinatie van factoren... slechte gezondheid, lage inkomen, lage opleiding... die zijn het meest kwetsbaar. Nou, zet dat naast het feit dat we allerlei regelingen op de schop gaan... Uh, de, de komende tijd allerlei regelingen op de schop gaan... en gemeenten worden overgeheveld. Daar zegt het bureau ook van, let daar alsjeblieft op... want er kunnen mensen tussen wal en schip vallen. En dat is een, een bijzondere verantwoordelijkheid... die we als wetgever en Kamer hebben om daarop te letten. Ja, maar een bijzondere verantwoordelijkheid, daar koop je niks voor. Dus mensen willen weten, wat krijgen we erbij? Want zo gaat het niet, sommige mensen dan. Um, ja, maar ik denk dat het uh, ondanks zeg maar, de uh, economische crisis die we hebben gelukkig nog altijd goed lukt om regelingen voor minima... en voor uh, uh, mensen aan de onderkant uh, in stand te houden. Maar waar we echt uh, behoefte aan hebben... is dat er meer mensen perspectief op werk en inkomen krijgen. Want dat is uiteindelijk de beste weg uit de armoede. Ja. Meneer Kolmees, um, spreekt het u aan als mensen u aanspreken op het feit... Uh, ja, ik, ik heb gewoon te weinig geld, ik kom er niet rond van? Zeker. En wat zegt u dan? Sterker nog, ik heb, uh, toen ik jong was, toen mijn ouders net waren gescheiden... heb ik ook een aantal jaren met mijn familie van de bijstand geleefd. Dus ik weet uh, uh, uh, hoe weinig het is. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk niet alleen maar de bijstand. Je hebt natuurlijk ook de huurtoeslag, de zorgtoeslag... Uh, allerlei andere inkomensvankelijke regelingen die uh, bij elkaar opgeteld ervoor moeten zorgen... dat mensen niet in armoede terechtkomen. Ik denk dat het heel belangrijk is uh, in Nederland om dat vooral vast te houden. Ja, toch staat dat in al die cijfers, uh, linksom of rechtsom... maar dit gaat dan, uh, is een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... over de sociale staat, dat die armoede toeneemt is gewoon wel een feit. Ja, zeker. En het heeft natuurlijk ook te maken met de economische situatie... en de oplopende werkloosheid. En als je bijvoorbeeld ook kijkt, inderdaad, u zei het zelf al... de zelfstandigen zonder personeel, die natuurlijk gewoon de grootste klappen hebben opgevangen... Ja, 11 procent. 11 procent inkomensachteruitgang... Ja, ja. Dat is? Dat is heel fors. Echt heel fors. Uh, maar dan zie je ook dat mensen die zzp'er zijn... Uh, maar één of twee dagen per week kunnen werken... omdat er gewoon niet meer opdrachten zijn. Nee. Dat is natuurlijk gewoon dat is de logische uh, gevolg van de economische crisis... waar we al sinds 2008 nu in zitten. Maar hoe reëel zijn we uh, wel? En hoe reëel is de politiek? Want bijvoorbeeld de werkloosheid van Haim... die zegt het ook, hè? schoot, moeten we wat aan doen... Nou, uh, ouderen uh, moeten ook solliciteren, hier ook in Hilversum. Ik ken heel veel mensen die uh, dik boven de vijftig zijn... zich suff solliciteren, maar worden uitgelachen... als de brief van hun wordt opengemaakt bij een sollicitatie. Het is gewoon niet reëel, er is geen werk voor heel veel mensen. Ja, tegelijkertijd is het ook zo dat je... Eh, dat hebben de ervaring uit de jaren tachtig geleerd. Bijvoorbeeld de FUT, de, de vervroegde uittijdingsregelingen. Ja, dat is prima regeling voor nee, heel heeft, veel mensen. Nee, dat heeft helemaal niet gewerkt. Het heeft alleen maar geleid tot het versneld afschrijven van menselijk kapitaal. Het heeft niet geleid tot meer banen. Wat je echt moet doen, zijn die hervormingen waar eh, D66 al heel lang voor pleit. Die hervormingen op de arbeidsmarkt, op de, bijvoorbeeld in het ontslagstelsel. Zodat je ook werkgevers weer kan prikkelen om oudere werknemers weer wel in dienst te nemen. Maar dat gebeurt niet. Nou, we zijn nu bezig met bijvoorbeeld ja, maar... het herfstakkoord... om ja. die ontslagrecht eindelijk ja, het uh, te niet. hervormen. Ja. Hoeveel mensen kent u die uh, uh, boven de 60 of rond de 60... na een sollicitatie worden aangenomen? De nee, kans is inderdaad heel erg klein. Tegelijkertijd moet u ook constateren... dat de kans om werkloos te worden boven de 50... Heel groot dus, is. Nee, juist niet. Oh. Die is op, uh, nou, voor Europe, voor, jongeren. voor oh. jongeren is die kans heel groot... En voor oudere werknemers niet. Ja, maar blijft... Alleen het punt is, u heeft helemaal gelijk, het is een sociaal uh, onrecht dat mensen die uh, nog vitaal zijn, maar wel boven de 50, dat die uh, bijna geen kans hebben om op de arbeidsmarkt terug te komen. En ja. daarom vind ik het ook zo belangrijk dat die uh, ontslagregels worden hervormd. Ja, maar... Dat er wordt ingezet op blijvende inzetbaarheid. Als je dat niet doet, dan hou je het probleem in stand. En dan gaan we over tien jaar weer constateren dat dit nog steeds een probleem is. Ja. Maar kunt u zich voorstellen dat die ouderen met name die geen baan vinden, dat die, die sollicitatieplicht. Uh, een beetje raar vinden, want het is, uh, zij, zij sturen briefjes... ik heb het zelf ook van mensen gezien hier... Uh, beste, puntje, puntje, puntje, in de wetenschap... dat ze geen antwoord krijgen of in ieder geval worden afgewezen. Dat is toch een beetje nep? Ja, maar tegelijkertijd moet je ook niet zeggen van... Uh, uh, we gooien het beltje erbij neer. Uh, als je nu ziet dat er langzaam wat, wat lichtpuntjes gaan ontstaan... Uh, in de economie, ook in de export. Uh, de Deze week, het zit st trouwens voor de statistiek... de industriële productie is weer met 2% gegroeid. Laten we nou profiteren van uh, het langzame economische herstel. Laten we nou voor zorgen dat mensen wel zich in blijven zetten... om weer terug te komen op die arbeidsmarkt. Als je nu zomaar het beltje erbij neergooit... dan creëer je echt tien jaar lang uh, sociale problemen. En dat moeten we echt niet willen met z'n allen. Ja, maar beltje baneer gooien voor iemand die sollicitatieplicht heeft kan niet, want wordt zijn uitkering gekort. Hè? Ja zeker, maar het beltje baneer ligt natuurlijk meer bij u. Zorgen dat er banen komen. Maar de politiek. Uh, maakt geen banen. De politiek kan ervoor zorgen dat de randvoorwaarden... Waarom waarbinnen... worden die dan steeds afgesproken... in al die akkoorden? Nee, wat de politiek wel kan doen, is de randvoorwaarden creëren. Uh, bijvoorbeeld door... Nou, over het ontslagrecht afspraken te maken... of over de, de werkloosheidswet... of over uh, de huizenmarkt. De, om, de omstandigheden, de randvoorwaarden creëren... om de economie weer te laten groeien. En alleen bedrijven... Uh, uh, uh, en zelfstandigen, die creëren uiteindelijk werkgelegenheid. Ja. En daar moeten we het dus van hebben. Gerry van Heijn. Nou ja, daar ben ik het op zich inhoudelijk met het laatste wel eens. Maar goed. Wat ons betreft had er juist daarom veel scherper nog ingezet kunnen worden... op lastenverlichting, maar ook op het kritisch kijken naar die hervormingen... want die niet zo heel erg anders zijn dan wat er tot dusver was, was afgesproken. En overigens zie je bij die oudere werknemers dat um, uh, juist omdat... ik herken die moedeloosheid wel... Uh, juist daarom heel, een heel groot aantal oudere werkzoekenden... de route naar zelfstandigheid bewandelt. Hè? Dus de, de ja. groei uh, in die groep zit met name ook in de, de groep 50, 55-plussers. Ja. En dat is ja, toch ook een, een, een stap in onzekerheid. En het is ook... Een een noodsprong, daar, sprong, een noodsprong in. vaak. Ja. ja, een noodsprong. Ja. En leidend vaak tot uh, hier en daar een opdrachtje... maar niet tot echt tot een volwaardig inkomen. Nee, en in, in de hoop dat je toch ergens weer kan aanklampen... om uh, uh, uh, die vaste baan uh, te bemachtigen. Uh, ja, Maar je ziet bij werkgevers een hele grote terughoudendheid... sowieso om mensen aan te nemen. Maar zeker ook om ouderen aan te nemen. En dat heeft ook, ja, het heeft ook een klein beetje te maken... dat ben ik wel met Krom eens, eens... met de risico's die zij... Uh, ervaren, die niet altijd reëel zijn. Werkgevers hebben bij oudere werknemers het beeld dat ze vaak, dat ze langer ziek zijn, vaker ziek zijn, terwijl in de praktijk juist blijkt dat ze loyaal uh, hardwerkend uh, zijn. Maar die beelden, die matchen niet uh, met elkaar. En er zijn ook een aantal reële dingen, he, de loondoorbetaling bij ziekte, maar ook het ontslagrecht, die ze wel uh, terughoudend maakt om mensen echt in vaste dienst te ja, nemen. Dit, dit ja. toont wel, als ik u beiden zo hoor, uh, dat de politiek inderdaad wel veel kan beloven, maar niet heel veel kan realiseren... als het om dit soort concrete punten gaat. Nou ja, dat, dat, ik, ik ben een tijdje voor de sociale nee. zaak geweest. Dat is, dat is in alle eerlijkheid ook wel een beetje mijn uh, conclusie. Wij kunnen werkgevers niet dwingen om mensen in dienst te nemen. Dat is namelijk de volgende stap die je dan zou moeten zetten. Je kunt uh, er alles aan doen om barrières te verlagen... Uh, ondernemen lonend te maken... het in dienst nemen van mensen uh, ook niet te ontmoedigen... want dat doen we op dit moment soms. En op die manier kun je uh, kun je rol spelen. Ik ben het hier met de heer Van Heijm helemaal eens. En wat ik dan wil toevoegen, als je kijkt, dit onderzoek van het SCP van deze week uitkwam... is één keer in de twee jaar wordt dat herhaald. Uh, in 2012 was het vorige rapport uh, en toen was de conclusie... mensen merken nog niet zo heel veel van de crisis. Terwijl de crisis toen ook al eigenlijk in 2008, 2009 was ontstaan. En de eerste klap van de crisis is opgevangen door nou ja, eerst bedrijfsleven... Uh, en daarna door de overheden, door bijvoorbeeld het op, laten oplopen van de begrotingstekorten. Maar je moet wel met z'n allen constateren dat we sinds die grote klap in 2008, 2009... Wel de tussen de 5 en 10 procent van onze welvaart zijn kwijtgeraakt. Dat we nog steeds bezig zijn om die klap uh, te boven te komen. Dus het, is ook niet, het los je ook niet zomaar in één keer op. Je moet ook inderdaad niet die illusie wekken als politiek... dat je binnen een jaar uh, heel die werk werkloosheid uh, terug hebt gebracht. Wat je wel moet doen is de juiste maatregelen nemen. En Dat is natuurlijk ook kritiek die we hebben gehad op eerder kabinet als D66. Hm. Eigenlijk had je het dak moeten repareren toen de zon scheen. In 2006 had je de te moeten aanpakken. In 2006 had je de AOW-leeftijd moeten volgen. In 2006 had je het ontslagstelsel moeten veranderen. Dan had je kunnen voorkomen... dat oudere werknemers nu bijna geen kans hebben... om terug te keren op de arbeidsmarkt. Dat is alleen niet gebeurd. En dat gebeurt nu alleen in slechte economische tijden... waar het eigenlijk niet goed uitkomt. Maar... Ja. Ja, beter te laat dan niet. Ja, maar even zo goed toch, afsluitend wat dit betreft... Uh, als je toch constateert uit dat rapport dat die armoede toeneemt... dat mensen het uh, moeilijk hebben... dan is toch steeds ook de vraag waarom dan toch doorgaan... met zulke heftige bezuinigingen waar mensen niet rijker van worden. Ja, dat is waar. Tegelijkertijd moet je ook constateren dat uh, ondanks al die bezuinigingen... die de afgelopen jaren zijn afgesproken... Uh, de overheidsuitgaven gewoon blijven doorstijgen. Dus zelfs na uh, het regeerakkoord, zelfs na het lenteakkoord... Uh, zelfs na de herfstakkoord uh, uh, stijgen... In de periode 2013 hmm. tot 2017 stijgen de uitgaven aan zorg- en AOW-uitkeringen... nog met 18 miljard euro per jaar. Hmm. Dus het is minder meer. Als je daar niks aan doet, dan, dan zadel je toekomstige generaties op... met, met onhoudbare uh, zorgarrangementen bijvoorbeeld. Ja. Tot slot, Van Heij. Hier ook. Ja, nou, het op orde brengen van de overheidsfinanciën... gaat uiteindelijk alleen lukken als je de economie weer aan de praat krijgt. En dat is voor ons toch het belangrijkste aandachtspunt. Want pas als die economie weer aan de praat komt, krijgen mensen banen. Gaan ze ook weer belasting, meer belasting afdragen... waardoor de overheidsproblemen kleiner worden. En we zitten nu in een soort spiraal naar beneden... die jammer genoeg met het beleid niet doorbroken wordt. Die eigenlijk begrotingsgaten in stand houdt. Uh, gaten dempt met belastingverhogingen... en daardoor uh, het moeilijker maakt om uh, uit, die, uit die spiraal te komen. En dat, dat zullen we echt moeten doorbreken. Moeilijk om uit die spiraal te komen. Nou, dit, dit, dit is duidelijk. We gaan even naar een ander onderwerp. De bankenunie. Dat gaat namelijk ook iedereen aan. Dat hebben we misschien niet allemaal in de gaten. Maar er wordt uh, komende week bij uh, de Europese Raad, de Europese top... wordt er uh, waarschijnlijk een uh, zeer belangrijke beslissing genomen... dat die bankenunie er eindelijk komt. Dat betekent hoe dan ook, uh, meneer Van Eyjem... dat er uh, toch iets meer macht bij ons, wat zo'n gevoelig onderwerp is... weggaat richting de Europese Unie. In dit geval uh, ja. de, de Eurolanden in het bijzonder. Ja, dat klopt. En dat is op zichzelf ook een, uh, denk ik een goede ontwikkeling. Omdat uh, we hebben moeten constateren dat banken en landen in het verleden uh, wel eens heel nauw met elkaar verweven waren. Uh, de problemen bij elkaar ook in stand hielden. En dat we dat uh, laat ik zeggen, op een wat grotere afstand uh, proberen te zetten... en met elkaar ook de problemen bij die banken proberen op te lossen... zodat Europa uh, de, de banenmotor ook in Europa weer kan gaan draaien... dat is denk ik een belangrijke ontwikkeling. Want een van de redenen waarom die economie nog steeds stagneert... is omdat de problemen bij die banken nog niet opgelost worden. Ja. Problemen ontstaan vooral bij de vraag... komen we of ja. uit het, of het spreekt, maar van hoe gaan we de rekening met elkaar betalen... Ja. Meneer Koolmees, mensen thuis willen weten wat die bankenunie voor hun betekent. Kunt u dat uh, op niveau zeggen? Uh, eigenlijk bestaat de bankenunie uit drie pijlers. Het uh, eerste pijler is het Europees toezicht op uh, de banken. En dat betekent op alle banken uh, die in Europa actief zijn. Uh, wordt er centraal toezicht gehouden. Omdat heel veel banken ook in meerdere landen actief zijn. Ja. ING is natuurlijk in Nederland is actief. Maar ook in België, ook in Luxemburg, ook in Duitsland. Dus het één is een Europese toezichthouder. Ja, En dat de Europese toezicht dat is beter dan dat toezicht... wat de Nederlandse bank tot nu toe in Nederland doet, hè, geloof ik. Nou ja, zeker ook. Kijk bijvoorbeeld de, het voorbeeld ABN AMRO Fortis. Uh, toen Fortis ABN AMRO heeft overgekocht... toen waren er in één keer drie toezichthouders... namelijk de Luxemburgse, de Belgische en de Nederlandse... verantwoordelijk voor... Uh, het concern fort is. En toen het fout ging was het dus uh, alleen maar contact tussen die drie toezichthouders om het probleem op te lossen. Ja, dat maar be bedoelde eigenlijk, om u in de reden te vallen, dat er zoveel kritiek is op de toezicht van de Nederlandse bank. Dat het fijn is dat ze er niet meer alleen verantwoordelijk voor zijn. Hè? Ja. Vandaag nog een uh, groot verhaal ook in het financieel Dagblad over de SNS-bank. Gewone mensenbank dachten we. Ja, is, toezicht maar, gefaald. Er is in de afgelopen jaren uh, uh, ontzettend veel naar buiten gekomen... over falend toezicht. Uh, ABN AMRO, maar ook inderdaad SNS Bank. Ook de Rabobank, recent little. nog weer. Uh, daar zijn uh, hele harde lessen geleerd. Uh, uh, ik denk ook dat de Nederlandse bank echt hard bezig is... met een cultuurverandering, met nieuwe mensen aan de top... Uh, om uh, het echt te verbeteren. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat je, in een, als, je als bank... Uh, opereert in een Europese markt en dus met meerdere uh, toezichthouders te maken hebt, dat het inderdaad verstandig is om het Europees niveau de toezicht vorm te geven. Ja, maar goed, dus dat al toezicht één. wordt er oh, één, ja, Pijler ja, twee, twee is uh, Europese resolutieautoriteit. Dat betekent dat als een bank uh, in de problemen komt, dat er op Europees niveau wordt uh, besproken hoe kan je ervoor zorgen dat die bank weer gezond wordt gaat die, of failliet gaat. Ja, dat er een blijft. Nou, in ieder geval is het zo dat, dat, dat men met elkaar gaat praten ja. waarom er één bank in een bepaald land. Stel dat een Italiaanse bank uh, of een Franse bank uh, in de problemen komt... dan gaat die resolutieautoriteit besluiten uh, wat gebeurt er met die bank. Gaan we, daar, gaan we failliet laten gaan? Gaan we er een, een, een gezonde delen eruit halen en de slechte delen zal maar zeggen, uh, failliet laten gaan? Hmm. Of zorgen we ervoor dat er kapitaal beschikbaar komt voor een, voor een doorstart? Uh, dat wordt dus op Europees niveau geregeld. Ja, maar het belangrijkste is natuurlijk dat het ons de, geen geld meer gaat kosten. Precies, ik, dat he? is, dus, is dus in het de derde punt. Uh, dat is dus het Europese Resolutiefonds... Uh, in combinatie met, ja, sorry het zijn allemaal technische termen. Ja. In combinatie met bil-inregels. En bil-inregels hmm. betekent dat als een bank uh, uh, dreigt failliet te gaan. Dat in eerste instantie de aandeelhouders. In tweede instantie de achtergestelde obligatiehouders. Dan de senior obligatiehouders. Dat die worden aangeslagen uh, uh, voor het faillissement van de bank. En dat betekent dus dat de risico's weer terugkomen te liggen bij de aandeelhouders en niet meer bij de belastingbetaler. En ja. dat is denk ik de allergrootste winst van de Europese BankenUnie. Ja, dus is het ook wel handig als wij geen aandeelhouder meer van banken zijn? Hè? De Nederlandse staat bedoelt u, ja. ja. Nee, daarom is D66 ook voorstander van het weer naar de markt brengen... van ABN AMRO en SNS. Juist inderdaad om die risico's weer neer te leggen... daar waar ze horen bij de mensen die het risico zijn aangegaan. Ja. Meneer van Heijm, dat is allemaal, klinkt allemaal hartstikke goed. Ja. De controle wordt beter. Als er penarie is bij een bank... dan wordt dat door heel veel knappe mensen bestudeerd. En als het geld kost, kost het ons geen geld... maar dan moeten ze het zelf ophoesten met hun eigen aandeelhouders. Nou... Ja. Toch? Nou ja, dat is idealistisch hoe het simpel? zou moeten werken. De realiteit is ook dat Europa natuurlijk altijd nog een praktijk kent van, ik zeg het maar even, onderwonden koehandel en afwenteling. Er zijn enorme financiële belangen op het, staan er op het spel. Want we weten niet wat de financiële problemen zijn die nog onder de oppervlakte liggen bij die banken. Maar die, iedereen neemt toch wel aan dat die nog best aanzienlijk zijn. Want er komt nog een test, een ja. stress-test. Ja, de banken die moeten als het ware door een, een soort screening, voordat ze zeg maar onder dat toezichtregime komen wat de heer is net heeft uitgelegd. En de verwachting is dat er een aantal banken niet door die screening heen komen? En... Ja, ja, niet, niet ongeschonden. Of, je kan er alleen maar over speculeren, want ja. wij weten het ook niet. Uh, maar je ziet wel dat, en dat is ook het belang van die onderhandelingen op dit moment dat het eigenlijk allemaal voorsorteren is op de vraag... waar komt die rekening te liggen? En ik vind dat wij als parlement daar buitengewoon scherp op moeten zijn. Juist omdat het over hele grote belangen gaat... die uiteindelijk ook de Nederlandse belastingbetaler kunnen, kunnen raken. En ja, maar... daar kunnen we nog wel iets, uh, iets winnen. Ja, daar kunnen we nog wel ja. iets winnen. Maar eigenlijk is dan toch de vraag... Hè, uh, wij hoorden net dat het ons geen geld gaat kosten... En u zegt nu net, nou, dat kan toch nog wel ja. zo zijn... dat er een rekening vereffend moet worden. Ja. Dus kunt u nou garanderen dat het ons wel of geen geld gaat nee, kosten? Ik kan, ik, en zeker niet met de huidige spelregels. Daar maak ik me ook nog steeds wel zorgen over. Dat is ook een, een van de redenen um, dat wij ook de motie hebben ondertekend... van de heer Harbus uh, ja. daarover. Um, er zijn overigens eerder allerlei moties in stemming gebracht... waar de VVD tegenstemde. Maar goed, nu heeft de VVD gezegd... wij maken ons daar nu ook zorgen over. En ik denk dat dat, dat dat wel een grond voor is. Omdat er, zeker in de aanloopfase... nog helemaal niet zulke strenge regels gelden. In de eindsituatie, het plaatje wat de heer Kolmees net schetst... waarin de belastingbetaler helemaal wordt ontzien... en er allerlei strenge regels gaan gelden... die eerst de banken aan de lat stellen... en dan misschien nog een land. En aan het eind kun je nog bij een Europees regel uitkomen. Dat is nog lang geen realiteit... Er zit een hele hoop tijd tussen. Een aanloopfase waarin ook fondsen nog gevuld moeten worden. En waarin toch belastingbetalers uh, ja, uh, uh, eerder aan bod kunnen komen... dan we met elkaar wenselijk vinden. En ik vind dus dat die strenge spelregels... ook veel eerder zouden moeten gaan gelden. Ja, meneer Koolmes, waarom kan dat eigenlijk niet, uh, niet sneller? Waarom is dat zo moeilijk? Want als er straks nog toch blijkt... dat een aantal banken in uh, de problemen zitten... dan wordt dat geld weer wel bij de belastingbetaler gehaald. Nou, de reden waarom het zo lang duurt... is inderdaad omdat het uh, uh, op Europees niveau heel moeilijk was om overeenstemming te bereiken en omdat we met z'n allen niet weten wat voor rotzooi er nog zal maar zeggen in de banken zit uh, dus nu uh, wat er nu gebeurt het komend jaar tot aan november is dat al die bankbalansen worden doorgelicht om te kijken of er nog verborgen verliezen zijn en pas als duidelijk is dat je een gezonde bank bent dat je geen verborgen verliezen mm -hmm. op de balans staan pas dan mag je toetreden tot het Europese bankenunie uh, stelsel dus ik denk ja dat is een goede manier om te voorkomen dat je uh, begint met zo'n bankenunie en over een jaar constateert dat dat uh, 20% van de banken helemaal uh, niet, niet zo goed voorstaat. Ja, waarmee waar nou, ja. dus blijkt, begrijp ik u goed... dat ook die belastingbetaler... er is nu al een paar duizend miljard uh, door ons allemaal in Europa... in die banken uh, gepompt... Ja. Um, dat er toch nog wel een paar miljard bij zou kunnen komen. Nee, dat, risico, dat kun je nooit uitsluiten. Het risico is er dat uh, banken... Uh, geherkapitaliseerd moeten worden... omdat er dus dat bijvoorbeeld verliezen zijn op vastgoed. Uh, tegelijkertijd denk ik dat... Uh, zeker in Nederland de afgelopen jaren... Uh, de banken fors veel extra kapitaal hebben aangetrokken. Uh, dus dat er echt wat beter voor staan... Dan, dan in 2008, 2009. Maar je kan het niet uitsluiten. En juist om dat wel uit te sluiten... dat er een slechte bank toetreedt... tot het Europese stelsel... is het denk ik heel goed dat je dat, uh, die, die stresstest hebt, die echte strenge stresstest... in november van 2014. Nou, zijn er eigenlijk Nederlandse banken voor zover u denkt... die uh, problemen bij zo'n test kunnen krijgen? Dat weten we niet. En het heeft ook geen zin om daarover te speculeren. Daar zijn die testen nou ook echt voor hmm. bedoeld. Ik zie eigenlijk uh, op dit moment vooral twee grote problemen in de discussie over de bankenunie. Namelijk de spelregels voor de toekomst. Die zullen toch nog een stukje scherper moeten dan ze nu uh, zijn afgesproken. Hè? Het compromis wat er uh, in de maak lijkt. Waar nog heel veel open einde aan zitten. Ja, over de le vraag. Leg dat even uit als u wilt. Want ik snap nou, ja, er is heel veel onduidelijk nog over, over de vraag. Wie gaat eigenlijk beslissen wat er moet gebeuren ja, over de Ja, wie gaat de eigenlijk beslissen? Dat zou, moet dat de Europese Commissie zijn? Of moeten lidstaten of nationale toezichthouders daar een rol uh, in houden? Uh, Geef eens een antwoord. Uh, ik, ik vind dat dat eigenlijk op enige afstand van de lidstaten moet gebeuren. Dus dat de Europese Commissie, daar, daar zet Corine Wortman... ook mijn partijgenoot in, de, in het Europarlement zich in, voor in. Uh, maar dat lijkt nog absoluut niet de realiteit te zijn. Dan is vervolgens nog de vraag... hoe ga je met die financiële gevolgen van die banken om? En kom je niet veel te snel uit bij fondsen of belastingbetalers? Want de, de prikkel om problemen toch bij de buren neer te leggen... of toch bij de belastingbetaler neer te leggen... die is vanwege die financiële belangen enorm. En ik vind dus ook dat het nationale parlement echt uh, moet, uh, ja, zichzelf een rol moet blijven toe-eigenen in het controleren van dat soort uh, beslissingen. Ook. Maar dat is juist ook de gevoeligheid. Hè? We krijgen straks Europees verkiezingen voor het Europees Parlement. Daar is een van de onderwerpen natuurlijk. Hoeveel hebben wij nog uh, te zeggen over uh, ons eigen land en onze eigen centen? Dat is ja. daar natuurlijk ook een onderdeel van. Ja, en dat is wel ingewikkeld. Want, hè, laat ik zeggen, aan de ene kant bepleit je dat op enige afstand van die lidstaten die, die, die oordeelsvorming plaatsvindt. Maar het probleem is dat uh, die autoriteit de rekening van zijn beslissing toch voor een deel bij de lidstaten kan neerleggen mm. en ik vind dus wel dat uh, elk transparant moet zijn hoe dat gebeurt. En dat dus ook uh, een lidstaat uh, uh, invloed moet kunnen houden op de vraag of die spelregels netjes gevolgd zijn en of het niet te makkelijk en te snel grepen in de kas worden maar, ja. Het paradoxale aan deze situatie is dus juist dat uh, de, de motie van de heer Harbers en die, die ook door de heer Van Heijem is ingediend. Want die zei, precies. Eerst, uh, na, uh, eerst nationale, uh, uh, meer, meer rol van de nationale parlementen, uh, als het gaat over zal ik zeggen de resolutie van de bank, heel kort door de bocht dan zit veel meer techniek achter, ja. maar het, wat heel belangrijk is om te benadrukken is... dat zo'n fonds wat wordt, wordt opgebouwd nu... wat in uh, stelling kan worden gebracht als uh, banken toch geld nodig hebben... is geld wat opgebracht wordt door de banken zelf. En ik denk dat dat ook een heel groot onderscheid is. Met ook de, huidige onze, situaats, banken, voor de ook ja. onze banken. Ook onze banken. Maar alle Europese banken ja. gaan uh, bijdrage leveren in dat fonds. Dus de banken betalen zal ik maar zeggen, zelf uh, uh, die rekening. Het, het tweede is... Uh, uh, als je een beetje een geloofwaardig fonds wil hebben... dus als een bij wijze van spreken een grote Nederlandse of grote Franse... Een grote Italiaanse bank in de problemen komt, heb je het vaak over heel veel geld. Dus als je dit geloofwaardig wil voor, voor wil zorgen dat die rekening niet alsnog bij de terecht terechtkomt, zul je op Europees niveau zo'n groot fonds moeten hebben. Ja, en er is altijd heel veel heisa geweest: over hoeveel in zo'n fonds zou moeten gaan zitten. Ja, zeker. En als je dat dus niet goed regelt op Europees niveau en een beetje, zou ik maar zeggen, de nationale reflex uh, hanteert, dan heb je juist het paradoxaal ja. risico dat je als Nederland uh, uh, alsnog weer voor de, als belastingbetaler op gaat treden. Uh, uh, voor ik de, vind, de, ik vind echt dat je hier toch echt niet te naïef in moet gaan zitten. Want uh, de, de, ik, ik, ik begrijp het betoog voor een deel wel... maar het, de consequentie is van gooi alle financiële risico's maar een, op één grote hoop. En de verleiding om dan, laat ik zeggen, de pijn als bank of als sector zelf te nemen... en uh, de snelste uitgang te zoeken naar uh, de grote pot met geld... Die zal er uh, ongetwijfeld zijn. Ik vind daar hoef je niet naïef over te zijn. We weten hoe dat in Europa nee, werkt. Juist, juist en ik vind niet... dat, daar moet je dus ook als parlement. Juist, moet nu... je moet daar niet naïef over zijn. Maar als je naar de afgelopen jaren kijkt. Hè, als je denkt, waarom duurt de crisis zo lang in Europa? Ja, waarom duurt het zo lang eigenlijk? Is omdat landen en banken elkaar hebben gegijzeld de afgelopen jaren. En je kan alleen maar terugkeren naar normale situaties als je er echt voor kan zorgen dat wat er met een bank gebeurt losgeknipt wordt van wat er met een land gebeurt. Kijk, kijk naar bijvoorbeeld Spanje en Ierland de afgelopen jaren. In Spanje en Ierland hadden voor de crisis een lagere staatsschuld dan Nederland. Hun financiën stonden er beter voor dan in Nederland. Alleen die zijn als het ware meegetrokken door uh, hun banken... door uh, hypotheekleningen ja. in Ierland en Spanje. Als je ervoor kan zorgen dat die banken geen besmettingsrisico meer zijn... voor die landen kun je er ook echt voor zorgen dat, uh, uh, dat, dat je niet meer zo lang in zo'n crisis blijft hangen. En nu hebben we allemaal gewacht, per land, mm. tot de ja. problemen zijn opgelost. Ja, en dan duurt zo'n crisis ik toch wel ook of u, het, of, u het, of u het risico erkent dat wij als Nederland weer vooraan staan in de rij... om maar, uh, laat ik zeggen, zeggenschap over uh, de voeding van middelen in fondsen... en belastingmiddelen weg te geven dat daar ook weer vrij snel een beroep op gedaan zal gaan worden... door landen die het allemaal met die regels niet zo nauw nemen. Ik vind dus dat je daar nee, echt bij moet zijn. Dat is een essentiële ja, vraag. Ja, dat maar dat zijn, ja. vraagstelling, de vraagstelling van de heer Verheyen klopt niet. Ja. Ik vind namelijk dat jij inderdaad voorop moet staan... als het gaat over zo'n Europese bankenunie... waar op Europees niveau toezicht en uh, afwikkeling van ongezonde banken... dat we op Europees niveau gedaan. Als je dat namelijk gaat verwarren... met een discussie over belastinggeld... suggereer je dat uiteindelijk weer de belastingbetaler... Uh, aan de lat staat. Ja, dat is ook en een dat moet je dus juist voorkomen. Ja. En daarom moet je zo'n bankenunie in, in Europa... Maar dat goed is toch wel een... heel ideaal typisch... Uh, opvatting ja. van over hoe Europa werkt. Want in ja. alle eerlijkheid... Uh, die, die neiging om toch die afwenteling te gaan zoeken... En, uh, die, die is er. En ik vind dat je dus ook als parlement... in deze fase best wat tegendruk mag organiseren. Maar juist om te voorkomen dat die neiging om af te wentelen weer gaat plaatsvinden... moet je ervoor zorgen dat op Europees niveau de BankenUnie goed wordt geregeld. Ja, denkt u dat dit een uh, overtuigend, want best ingewikkeld uh, verhaal is voor uh, de burger... om die het vertrouwen in dat uh, ene Europa een beetje terug te geven en doen toenemen, op zijn minst? Nou, de kern van dit verhaal, de kern van de BankenUnie, is dat de risico's van de banken... weer terugkomen bij de bankiers zelf en niet bij de belastingbetaler. Dat is de kern van, van, van de bankenunie. Uh, en dan zorg je er ook voor dat, dat degenen die het risico lopen, die ook de beloning opstrijken, in de vorm van bonussen bijvoorbeeld, dat die ook de rekening betalen als het fout gaat. En ik denk dat dat ja. heel goed uit te leggen is. En dat moet je, moet je gewoon constateren: dat al die banken internationaal actief zijn... Nou, ik ben zijn, heel benieuwd of dat, alleen op dat maar kan oplossen op Europees niveau. Of dat ook gaat gebeuren in de fase ja. waarin we straks die bankbalansen gaan doorlichten en gaan bekijken wat voor de problemen ja. zijn. En of dan ook echt die banken die rekening gaan betalen, of dat er een, toch weer een snelle vluchtroute wordt gekozen naar de een grote pot met geld, het ESM, het Europese Steunfonds, nee. wat er uh, ergens aan het eind staat. Um, ik voorwaarden... ben echt bang dat die route uh, niet scherp genoeg is afgegrendeld. En dat daar, ja, dat, dat je daarmee dus het vertrouwen inderdaad misschien wel eens meer zou kunnen ondermijnen. Maar de ja. voorwaarden van gebruik ja, is... van zo'n Europees Steunfonds zijn zo fors. Uh, dat bijvoorbeeld deze week de Ieren zijn uit dat ja. uh, noodprogramma. En die zijn daar hartstikke blij mee. Ja. Want die zijn, die zijn eindelijk verlost. Ze zijn zelf uitgestapt. Ze zijn eindelijk verlost van al die eisen en regels. Ja. en hervormingen. die ze moesten doorvoeren van Europa. Ja. Denkt u trouwens dat uh, Jeroen Dijsselbloem. Die, uh, eigenlijk bij ons is de minister van Financiën... waar hij volgens mij nauwelijks tijd voor heeft. Um, uh, want die moet het allemaal uh, in gang uh, ja. brengen. En uh, bij elkaar brengen. En realiseren dat het ook gaat werken. Dat zie ik toch goed, meneer Van Heij? Dat klopt. Ja, als, als voorzitter van de Eurogroep... Uh, ja, ja dat, dat, dat is een belangrijke rol die die uh, vervult. En misschien willen die dat wel vast doen. Want men praat steeds over een vaste eurobaas. Ja. Nou, ik heb de laatste maanden heel veel met Jeroen Dijsselbloem onderhandeld. Okay. Over het herfstakkoord en nu ook weer ja. over pensioenen vorige week. En ik kan u uh, uh, verzekeren dat Dijsselbloem ook heel veel aan de Nederlandse begroting doet. Ja. Ik geloof niet dat hij een permanente voorzitter van de Eurogroep wil. Nee, maar dat het, ik bedoelde het ook minder naar dan dat het klonk. Maar dat het gewoon veel vraagt. Ja, nou, zeker. Is, ja, het, zeker in deze tijd. Uh, het vraagt ontzettend veel tijd, voorbereiding, internationale contacten. Uh, maar het is wel heel belangrijk dat het goed gebeurt. Nou, ik vind ja, wel ik dat hij wel daarbij dat u... wel scherp in het oog moet houden. Dat, hij heeft natuurlijk voortdurend twee petten op. En we hebben hem tot nu toe ook steeds het voordeel van de twijfel gegeven. Want dat kan ook. Je, we hebben ook altijd gezegd, het is goed dat uh, die voorzitter... een eerste ondergelijken is. Hmm. Maar uh, we hebben nu wel een motie ingediend. Uh, ja. De heer Harbers voorop. En ik moet zeggen dat zijn reactie op de uitvoering van die motie... mij wel een beetje de vraag deed uh, opwerpen... Uh, is, is dit nou de voorzitter van de eurogroep ja. die deze brief schrijft... of is dit de minister, Nederlands van, minister van Financiën... die een opdracht van de Kamer krijgt om een bepaalde inzetten kiezen voor de onderhandeling. Ja, hij moet de partijen in Europa bij elkaar uh, brengen. Maar hij moet ook de belangen van ons verdedigen. Ja, dat, en dat, dat is soms lastig. Nee, dat is uh, denk ik heel ingewikkeld. Juist om juist. de belangen van ons te verdedigen... is het ja. denk ik heel verstandig uh, dat de heer Duitselbloem... zo afhoudend heeft geleerd op die, over die, op die motie van ja. de heer Harbers. Ja, ja. Want voor je dat weet zie nou, je dan in de situatie... ik dan... de vind ik een rare opmerking van ja. de woordvoerder... van de Democraten66. Dat een, een een kamermotie... Die in meerderheid is aangenomen, die hoort in het beginsel gewoon uitgevoerd te worden. Nee, dit is wel behoorlijk ingewikkeld. Het punt is, ik moet het even kort toelichten. Ja. Het punt is, die motie bestond uit vier onderdelen. Ja, daar heb je al. Drie onderdelen, zei Dijsselbloem, prima, ben ik het met u eens. Eén onderdeel ga ik niet uitvoeren, dat zei hij van tevoren al. Ja, dat dat, dat het is heel apart, is als een Kamermeerderheid dat wil. Oké, okay. ja. um, tot slot ben, ben, ik, ben ik even nieuwsgierig. Nou, dit wordt toch een heel belangrijke ja. stap, die BankenUnie. Dat punt uh, heeft, denk ik, de luisteraar in elk geval wel meegekregen. Um, dat die Dijsselbloem straks uh, misschien die vaste eurobaas wordt. Was u daar nou eigenlijk voor? Dat hij dan hier eventueel weg zou moeten. Is dat een juiste vraag op het juiste moment gesteld aan u? Nee, nou, ik, ik, ik, ik heb niet de uh, verwachting dat dat op korte termijn gaat spelen. Nee. Maar ik, ik, nou, ik ja, kan hij beter geïnformeerd zijn. Ja, als je het niet ja. vraagt, dan, uh, dan uh, kom je er misschien later achter dat je het vergeten bent. Dus ja. ik wil het toch maar even gesteld hebben. Eén ding, uh, tot slot even. Uh, wij zitten ook, want het heeft ook met geld te maken... allemaal te wachten op een pensioenpremieakkoord. Eén hier aan tafel, uh, één partij hier aan tafel... is daar heel direct bij betrokken. Namelijk nou, uh, D66, Wouter Koolmees... Uh, Gebeurt er nog iets op dat terrein? Jazeker, we hebben donderdagavond uh, uh, met het kabinet gesproken... over mogelijke dekkingsvoorstellen. Want als je iets verandert in het voorstel van het kabinet... dan kost dat geld en dan moet dan wel weer op een andere manier gefinancierd worden. Ja, maar we hebben en ook we... begrepen dat er geen uh, overeenstemming is. Uh, nog niet, nee. Uh, uh, we zijn nu uh, aan het nadenken over dus die mogelijkheden om het te kunnen financieren. En daar wordt uh, deze komende week over verder gepraat. En ik hoop ook met het, met het CDA, ja, nou. uh, want... Uh, Zeker, hij ik... heeft er nu altijd aan tafel gezeten. Ja. En ik hoop dat ze ook uh, uh, aan tafel blijven. Nou ja. ja, dat kan je wel zeggen. Maar als je niet wordt uitgenodigd, dan houdt het, uh, houdt het op. Uh, het heeft ons wel een beetje verrast dat je op een gegeven moment. We hebben ook na, na het discussie over het heftigkoort gezegd, hè, met ons blijf, zul je altijd uh, inhoudelijk kunnen doorpraten, ook over andere onderwerpen. We hebben hier aan tafel gezeten. We zijn nu niet, niet uitgenodigd. Ja. En dan komt er straks misschien een voorstel uit waarbij het uh, slikken of stikken is. Uh, nee, zo gaat het niet. bedoelt u? Nee, is op deze manier. Uh, dus je wil mee. weer gewoon terug aan tafel. Ik heb niks te willen. Als we niet worden uitgenodigd, worden we niet uitgenodigd. Maar uh, ik vind dit wel een, een merkwaardige gang van zaken. Ja. Ja. Nou, de partijen die nu aan tafel, donderdagavond aan tafel hebben gezeten, hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid genomen voor die begroting. Ja. Met dat herfstakkoord. En dat was niet de CDA. Daar zat het CDA niet bij, want het nee. CDA heeft niet meegedaan aan het, het herfstekkoord. Dat is de begroting 2014. En, dit is ja, Een nou ja, begroting 2014 met meerjarige doorwerking. Het, ja, uh, het, het CDA is, moet er wel weer bij, vindt u? Nou, Ik zou het, ik zou het goed vinden als het CDA uh, weer wel verantwoordelijkheid neemt... Uh, voor zo'n belangrijk onderwerp als de pensioenen. En niet uh, weer aan de zijlijn blijft staan. Is dat een foutje van het kabinet om het CDA te vergeten uit te nodigen? Nou, ik begrijp hem wel. Ik begrijp wel dat er eerst wordt gekeken naar de dekkingsmogelijkheden. Omdat je met die vijf partijen ja. een afspraak hebt gemaakt over de begroting... Ik ga je het ja. eerst verkennen. Maar is het een foutje van het kabinet om ze even in de wind te laten maar staan? Maar ik ga ervan uit dat het CDA komende week weer gewoon aan de tafel zit. Oké, okay, nou, fijn. Zullen we zullen het zien. Ja, ik, uh... ja. Wordt dit, uh, dit akkoord in de kerstboom gehangen... of gaan we dat niet beleven nog dit jaar? Daar durf ik nog geen uitspraak over te doen. Maar dat nee. het heel snel geregeld moet worden, is nou, duidelijk. Want volgens gaat mij over... een half jaar geleden hoorde ik hier ook al iemand zeggen... dat het heel snel geregeld moet worden. Dat klopt. En dat heeft ook veel te lang geduurd. Maar heeft, dat heeft wel een regiefvoud van het kabinet geweest... door dit uh, in de Eerste Kamer zo te laten clashen. Uh, uh, en ja, dat moeten we nu voorkomen. Oké, okay, we laten het hierbij. Uh, Wouter Koolmes, Eddy van Heijen. Hartelijk dank. Redactie van deze uitzending: Roeline Aksen en Lisbeth Wittemel. Uh, straks na 12 uur het NOS-nieuws. En daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. En daarna Tros, uh, met Tros in Bedrijf en de Autoshow. We zijn er volgende week weer van 11 tot 12. Tot dan. Dag.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 prachtige concerten door fijne muziek. Elke zaterdagochtend om 10 uur klassiek op Cultura 24. Sluit jij je zorgverzekering af op independer.nl? Dan heb je recht op onze zorgservice. Dit is Radio 1.